De OM behandelt haar zaak nu als moord. Het motief van de moeder en stiefvader is niet duidelijk. Het aantal boeren dat verdacht wordt van Sjoemelen met de registratie van het aantal melkkoeien is groter geworden. Minister Schouten meldt de Tweede Kamer dat er al bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd in de administratie. Die worden vandaag en morgen geblokkeerd. Mogen geen dieren meer worden aan- of afgevoerd.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 De biograaf Wim Hazeu kreeg vorig jaar ruim 50 brieven in handen. die Lutjebert regelmatig met Ziek Heil of Heil Hitler ondertekende. De dichter, bekend van de beroemde dichtregel Alles van waarde is weerloos. heeft deze periode altijd verzwegen, zegt de biograaf in de Volkskrant. Morgen is pas de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. maar de eerste sporters zijn al in actie gekomen. Het gemengd curlingtoernooi is begonnen in Pyeongchang. Mannen en vrouwen van Amerika versloegen de neutrale Russen met 9-3. Het weer wisselend bewolkt, soms ook zon. Mogelijk valt eerst nog wat sneeuw in de kustprovincies. Later vandaag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Na een koude start wordt het vanmiddag plus 1 graad langs de oostgrens... en zo'n 4 graden aan zee. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad begint nu af te nemen. Het zijn er nog 22 en dit zijn de uitschieters. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen stoel en Knoop het Hoevelaken, 7 kilometer. Het ongeluk daar is van de weg af. Op de A4 Rotterdam Den Haag, 20 minuten in de file tussen Verlaringen, Oost en Rijswijk. De, dat heeft te maken met de file op de A13 die er eerder stond, maar die is inmiddels opgelost. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, zeker 20 minuten in de file. De A9 Alkmaar Diemen voor de afrit AMC, een kwartier vertraging. De A12 Den Haag Utrecht, langzaam rijden nog tussen Gouda en Reewijk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A27 Almere Utrecht, 10 minuten extra tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uh, ja. Gesproken, Jammer, en, uh, weinig ja. muziek uh, ja. Ja. gedraaid, maar dat waren nou eenmaal de omstandigheden. En we wilden iedereen gebeurde. zoveel mogelijk de kans geven om zijn zegje te doen, dus vandaag. Van volgende keer, volgende keer uh, dan uh, komt jouw uh, lijstje weer aan de beurt. Bij ons uh, zijn uh, Roy Dongen, uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis uh, Peter van Kerst. Wie is er niet bij? Die, die uh, is, uh, is jarig. Uh, oh, die die heeft... Gefeliciteerd, uh, Peter, vanuit uh, deze. Uh, Goed excuus. Ja, ja, dit hotel, we zitten trouwens in Hotel Hoogland en iedereen die langs wil komen is uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij, uh, bij Hotel Floris, Hoogland. Bij Kijk, Floris, Floris uh, ja. zorgt voor iedereen even goed, zorgt ook voor mijn beestje heel okay, goed. Ja. <laughs> we gaan het hebben over het concept verkiezingsprogramma uh, van de VVD.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 Uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen. Precies, uh, dat vinden wij ook. Ja, dat, uh, dat is helemaal uh, met u eens. Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David ja. Carré, tegenover uh, Louis David Carré, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar ja, uh, staan zoveel uh, sociale uh, woningen, huurwoningen maar. en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een slechte zaak. Ja, wat, wat ook slechte zaak is dat het volbouwen van het centrum ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 Nou oh ja, er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die op die lijst uh, staan. Nou, die, die betaalbare woningen, daar hebben we het net ook over gehad. Hè. Uh, veilige en schone buurt. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk ook heel belangrijk. Hè. Ja. Daar heb ik hier ook wel eens voor gezeten. Het ja. is belangrijk dat we dat, uh, dat, we dat houden. het is best een relatief veilige omgeving. Ja. Is dat ook uh, ja. wel verbeterd, daar bij de Vinkenstraat? Bij de ja, he? dat ja? is behoorlijk verbeterd. Okay. Ja. Er zijn goede maatregelen geluid, getroffen, ja. uh, de, naar aanleiding van, of in ieder geval na onze uitzending is er ja. van alles gebeurd. Nou, ja. Dus uh, dat heeft blijkbaar geholpen. Nou, dat is mooi. Dan zie je maar uh, weer. Ja. Ja. Nou, ja, Genieten van strand, zee en duin, dat doen we allemaal. Ja. Hè? Nou.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 dat is een vrij brede vraag. Ja, ja, wat, wat, wat zijn daar de belangrijkste punten in?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 gepastere uh, woonsituaties zitten. Ook uh, waarbij er geen trappen en zijn. En dat er weer ruimte is. En dat er dus wat dat betreft weer ja, ruimte ja, komt voor doorstroming van gezinnen ja. die daarin uh, ja. zouden kunnen komen. Ja, ja. Wat, uh, wat kunnen jullie daarin uh, betekenen? Wat belangrijk is, is dat uh...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 Te plaatsen. Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, uh, en dat soort dingen. Dus ik weet dat nee, ze, het, Huis in de Duinen. Huis in de Duinen wordt dus uh, wordt ja, afgebroken. En daar komt dus een nieuw, uh, nieuw huis, maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Dat dus de, dat doet, dat ik doe, denk gaan ook aan, ze aan, wel aan de Alleeuwenwoningen. Ja, gegevens woningen levensloopbestendige woningen, woningen die juist. makkelijker aan ja. zijn te passen. Ja, ja, dat is de bedoeling, dat ze ja, dat wel daar gaan doen. Ja, want het is ook zo dat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 uh, prima wonen. Uh, maar die komen wel uit andere huizen natuurlijk vandaan. Ja. Om ja. te zeggen, van, nou hier zit ik dichtbij. Ik, zit op een, ik, kan, ik heb het goed bereikbaar. Ik kan met een rolstoel voor een naar binnen. Dat zit vol. Dat, dat zit vol, zit ja, behoorlijk ja, ja, voor. Ja, ja. En ik weet dat, uh, dat ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Uh, dat uh, ik, hè, ik zou ook in het vooruitzicht van het feit dat ik straks op uh, het moment komt dat ik moeilijker trappen kan lopen, wel naar een andere plek willen gaan. Maar ik kijk dan bij de slagingskant.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 Ja, gegeven. maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet dat gebeuren, maar je ziet nee. wel je steeds meer.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 over kunnen stellen en dan kan dat uiteraard altijd... Euh, niet je, leden kunnen ook gewoon reageren, reageren, kunnen, reageren. Natuurlijk, ja, reageren. ja, ja. iedereen. We dus zijn ja. een democratische partij. Niet leden kunnen reageren. En als mensen erover willen stemmen, voor 25 ja. euro... kunnen ze zelfs lid worden van de VVD. Kijk, ja. Dus dat is tegenwoordig een nieuwe... een, een instap lidmaatschap ja, zeg maar. Ja. Ja. Dus het is niet meer dat je... Uh, voor vijf, je hebt nu 25 euro leden. En die kunnen dus dan uh, ook meestemmen... over allerlei andere dingen. Dus dat is ook iets nieuws. Het is, uh, nou, dat in, is heel lijst. Dat is allemaal door leden vastgesteld. We zijn gewoon een democratische partij. Ja,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 And then one day A magic day He passed my way And while we spoke ...is als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholten, uh, de duimwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard je raakt heel wel in een romantische sfeer hè met die muziek. Is dat zo? Leerlijk, ja. Net King Cole was dat ja. trouwens met Nature Boy. Dankzij maar wel, je wel. zit hier voor het duin, he? zie ik je nu hè? Oh, ja, dat is nee, nee, maar goed. Maar dan kan het ook gewoon. Dat, dat kan ook. Je, er is ook kan, romantiek. Ja. Natuurlijk kan dat, ja. Zeker. Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van uh, het uh, blad struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad uh, en dat uh, is uh, de herfsteditie. Bedienen, en daar ja. staat in uh, het programma van oktober november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 en daarom valt die af. Maar in de bronstijd. Wat bedoelt, ook met de gevechten. dat ze met hun gewijen in elkaar ja. komen. dat er dan ook iets gebeurt met die geweien. Ja, dat, dat breekt wel eens een stukje een af. Stuk af. Maar ja. bijna, het is zo sterk. Ja? Want ze zijn op hun allersterkst. Ja. ja. Weet je wel, die, die, die, die moeten pas, ook. Want ze moeten ja. natuurlijk presteren ook. Ja. He, de dames nou, moeten allemaal. Ja, uh, dikke nekken. En ze zijn 25% aangekomen. Het ja, oh ja, zijn echt, ja joh, het zijn beesten geworden. Maar <laughs> wat verdorie. Ja, hebben ze dus, een goed jaar gehad?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 zijn. Die willen ook nog een vrouwtje meepikken. Ja, dus ja. Maar komen ze er wel heen? Ja, dan worden ze zeg maar bevrucht door die dus En eigenlijk, nou zeker 95% van alle Hindus die zijn bevrucht, zeg maar. Dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25% komt er zeker bij. Ik zie dat 14 oktober en zondag 15 oktober is er toch een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 waar appels uiteindelijk aan komen... dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom...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 Ja, ja. ja. kabouter spullenbeen. Daar, daar Kvouders, had, ik het, had ik het van de week zo. nog over uh, bij Pippeloentje. Ja. Die wisten ze daar ook. He. Ze wel, ja, he. da, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen. Ja, ja, van Kabouter Spillebeen. Is giftig, hè? Ja, ja dat is, het verhaal gaat er ook. Nou ja. uh, de Noormannen vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die, van die paddenstoelen eten. Dan werden ze, werden ze helemaal gek nee. joh. En dan gingen nee. ze, weet je wel, ja, aan. Ja, ja, ja, ja, toen waren ze. Ja, paddo's, precies.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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe ja, het vooral is. als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. er staat ja, een Kate bij en uh, met EHBO-spulletjes. Dus, als je het zaagt. Ja, Ja. Dus nee, dat valt al. Ja, pleistertjes moeten we altijd <laughs> wel eens plakken hoor. Maar uh, ja, heel enthousiast. Rozig allemaal op het einde natuurlijk. Het is in de herfst en in de buitenlucht en.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 meer wintergasten, daar kan ik ook ja, meer laten zien. laten zien. Ja, ja. ja. dus dat Leuk. is. Uh,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 ja en dan weet je wanneer een paddenstoel giftig is.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 ja ja leuk ik, ik ik kijk naar de naar het uh het programma en het is pittig inderdaad. In december is het wat rustiger zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen en dan het laatste dat is 28 december, dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ook voor jonge kinderen van 8 tot 12 jaar op de Zandvoortsalaam. En daar staan botten. Bunkers, botten en bibberen. Oh, daar staat boten. Ik wilde al vragen van hoe zit dat met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Bunkers, botten, bibberen. Dat heb ik zelf gezonnen, maar dat doe ik een excursie voor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 Ligt die er onder zo'n duin door en streek te veel. Te veel. Veel hootjes omhoog. Veel omhoog. <laughs>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 Miss ja, ik ja. weet niet precies hoe het, maar daar horen we nog meer over. Okay. Maar dat schijnt wel heel erg leuk te zijn. Nou, dan hebben we vanavond uh, en morgenmiddag uh, ons Zandvoort uh, nostalgies uh, revue spectaculair. De ode aan Zandvoort met diverse Zandvoortse artiesten. En daar gaan we heen. Daar, nou ja, <lacht> jij stelt nog. Ik sta op het podium, ja. dus het het, het, het wordt.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 Dat is ook leuk. De zesde. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.